9 uur, dikter Hark met het NOS-journaal. Bij de Rotterdamse politie zijn tientallen tips binnengekomen... over de schilderijenroof uit de kunsthal. Camerabeelden van het museum zelf en van de camera's uit de omgeving... worden bestudeerd. Er zijn nog geen beelden gevonden die geschikt zijn voor publicatie... zegt de politie. Het onderzoek naar de roof van de zeven beroemde kunstwerken... is in volle gang. Inmiddels weet de politie hoe de inbrekers... de kunsthal via de achterdeur zijn binnengegaan... zonder braaksporen achter te laten.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 En in Noorwegen zijn delegaties van de Colombiaanse regering... en de Kerelia-beweging VARC begonnen aan gesprekken. Die moeten leiden tot een definitief vredesakkoord... en een einde aan de gewapende strijd van de FARC. Naar verwachting wordt morgen in Oslo... het officiële startschot gegeven voor de onderhandelingen. Het is de bedoeling dat de besprekingen een vervolg krijgen op Cuba. Of het Nederlandse FARC-lid Tanja Nijmeijer... een rol speelt bij die onderhandelingen, is onduidelijk. Het periode met regen morgenochtend bewolkt en kans op regen in de middag droog en hier en daar wat zon temperatuur van 17 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de a 2 Eindhoven richting Den Bosch staat tussen Best West en Bokstel... twee kilometer door werkzaamheden. Bij Bokstel is daardoor de rechterreis ook afgesloten. En ook op de A27-Breda richting Gorken wordt gewerkt bij Geertruidenberg. Ook daar staat inmiddels een file van twee kilometer. En ook daar is de rechterreis ook dicht. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Goedenavond, Short Winia en Dennis Ruijer, Je hoorde ze net al eventjes met die twee dance scanners. Heb ik het zo over het Amsterdam dance event en over de toekomst van onze hoofdstad als dance mecca. Jongens in de studio in Amsterdam kennen jullie dit? Ja. ja. En dan denken ze: oh, dus, god, gaan we het daar hard, ja. over? Ja, ja niet, Short. Uh, nee, ik moet even nadenken ja. hoor. Lorraine. Oh ja. dans. Ja. Onze entertainmentdeskundige Marcossen zit al met zijn handjes in, zijn lucht, ja, in de lucht. Ja, heel ja, ja, ja. Ja, mooi verhaal, he, toch? Marokkaans zweet. Vorig jaar de Vol, winnaar van jaar. het Songfestival. Ja, ja. Ja. Zometeen hebben we het natuurlijk over uh, ja, ja, het grote nieuws van vandaag. Schitterend. nieuws. Ja. Anouk gaat er naartoe. Gaan we het zo meteen over hebben. Um, en over dus uh, Dans, uh, Amsterdam als danshoofdstad van de wereld. Is dat nog steeds zo? Wil je mee praten op Twitter? Dan kan dat hashtag bnn Today. Topics. Maar eerst de zendtijd voor Luc I. Kink. We beginnen met nummer 5 in Today's Topics. Daar staat het debat tussen Romney en Obama afgelopen nacht. Vooraf was al duidelijk dat het sowieso over Libië zou gaan. De aanval op het consulaat waarbij de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam. Het duurde twee weken voordat Obama het een terreuraanval noemde, zei Romney. Maar dat klopte niet. Ja, nou, dat was zo'n beetje het moment van de avond. Hè? Romney die de mist inging. In en uh, luister even mee, zo ging dat. Ik denk dat het interessant is dat de president that iets zei... dat de dag na de went ging the naar de and en zei dat dit een act van terror was. Is dat wat je zegt? proceed, Governor. Ik wil dat to make dat sure we dat voor de record krijgen. Want het took the president 14 dagen voordat hij de attack in Benghazi noemde. Een act of terror. Get de transcript. Hij deed het een act van terror. Het duurde them a long om te zeggen dat dit een terrorist act was. door een terrorist groep. En om te zeggen. ben ik correct in dat regard? <laughs> Sucker. Ja, De blunder kwam dus hier op het juiste moment. Maar hij ging net iets te lang over de inhoud. Na afloop kon je op Twitter <laughs> zien wie er had gewonnen. En dat was dus Obama. Die deed het beter dan de vorige keer. Ja, dat moest ook wel. Veel slechter kon natuurlijk niet. Ja, dat is waar. Vorige keer verprutste Obama het nog door net niet in slaap te vallen tijdens het debat. Romney won en Obama verspeelde zijn voorsprong. En door de winst van dit debat is Obama ineens niet de absolute koploper. Ik denk dat deze verkiezingen die spannend blijven de komende weken vooral beslist gaan worden op de televisie... met miljoenen dollars aan campagnespotjes... die vooral in die tien beslissende swingstates... over de kiezer zullen worden uitgestort. Voor nummer vier gaan wij naar de piep Laten we even achteraan sluiten in de rij. Dat is Titanic. Maar die hoeft eigenlijk nog niet verlengd te worden. Nee. Want die is pas de zesde. Maar nu gaat het over deze. Dat is voor de vijftiende. Ja. Die wilde ik verlengen. Die verle wou ik verlengen, maar dat gaat. In de bibliotheek in Culemborg met uh, duizenden boeken. Ach. Dus normaal man, duivende boeken overdrijft er niet zo. Overdrijf niet, ik zie heel wat kasten staan. En Matthijs Zuidman van het CB. U wil ook een bibliotheek gaan beginnen? Die gaat er heel anders uitzien als ik het goed heb. Ja, in ons model draait alles om het zogenaamde cloud reading. Ah. Nou, dat is de basis geworden voor tijdelijk beschikbaar stellen. Ja, cloud reading, dat is de toekomst. Want boeken lees je natuurlijk niet meer analoog. Nee, nee, nee, nee. boeken lees je digitaal. En waarom zou je digitale boeken niet kunnen lenen? Op het moment dat e-books niet meer als een download worden aangeboden... aan een eindconsument die daar natuurlijk mee kan doen wat hij wil... Maar in de cloud blijven, om het zo te zeggen, kun je ook zeggen... ik, ik bied die consument de mogelijkheid om dat boek tijdelijk eh, te lezen. En dan voorkom je natuurlijk een heel hoop onzekerheid... over waar die e-books dan feitelijk blijven. Kortom, voor een paar euro leen je dan een digitaal boek... en dan heb je drie weken de tijd om hem te lezen... en vervolgens wordt je geleende boekje weer gedelete uit de cloud. En dat vinden de verstokte biebgangers, de biberinies, de biebes, whatever... die hebben daar <lacht> wel behoefte aan. Komt de boeken terugbrengen? Nee, deze kom ik lenen. Ah. Maar de scan daar deed het niet... Het gaat tegenwoordig allemaal met de scan. Het gaat tegenwoordig allemaal met de scan, ja. ja. Ja, het gaat tegenwoordig allemaal met de scan. Heel anders dan 20 jaar geleden toen alles ook al met de scan ging. Ik sprak net de meneer die wil <laughs> een bibliotheek beginnen voor digitale boeken. Wat bedoelt hij daarmee voor e-boeken? -boek? E e-boeken, ja. Oh ja, ja, jawel. Ja, zeker. Want die heb ik ook een e-boek. Dus uh, ja. Ja. Dus. Dan hoeft u niet meer naar de bibliotheek als, oh, als dat maar berg. dat zou ik toch wel doen. Waarom? Nou, veel te gezellig. Ja. Maar af en toe een boek huren via internet, dat zou misschien wel kunnen. Dat zou kunnen, ja. Ik niet. Waarom ziet u dat niet zitten? Nou, ik hou liever een boek in mijn handen en dat vind ik gezelliger En een ben je gewend. Ja, en iedereen weet, daar waar je aan gewend bent, is per definitie altijd beter dan waar je niet aan gewend bent. Dan nummer drie, dat is het Amsterdam Dance Event. Vandaag is dat begonnen in amsterdam -I. De komende vijf dagen is Amsterdam weer even het middelpunt van de wereld. Als het om dance gaat, tenminste. Want daar scoren we goed mee, zegt onderzoeker Abrijders. Ja, de grootste visie vindt de Nederlandse festival en En ook datgene wat de Nederlandse... in <tie tie tie> de... <tie> het buitenland doen. Ja, kortom, wij Nederlanders zijn dus gewoon goed in dance. Hè. De komende vijf dagen zie je in Amsterdam meer dan 300 optredens. in 75 verschillende zalen. En de Nederlandse DJs die zijn daar populair. Er is gewoon eerst gewoon een soort sfeer van als dat Nederland. Ja, en zo is het maar net hè, vrijdag wordt bekend wie zich een jaar lang de beste DJ van de wereld mag noemen. En dat is een belangrijke prijs, want de dance scene is echt big business. Het is zo niet te doen, het is niet werkbaar. Dat we er straks nog over gaan praten. Op twee dan, er zijn 1750 nieuwe woorden toegevoegd aan de Dikke van Dalen. Contact met Ton de Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is veel, 1700. Is dat meer dan anders? Nee hoor, dus elk jaar komen er ongeveer 1500 uh, nieuwe woorden bij in onze taal. Wat vond u zelf een mooie? Ja, er zijn ontzettend veel mooie woorden. Ach man, er zijn, er zijn echt verschrikkelijk veel mooie woorden. Ik zal even een paar van mijn favoriete woorden noemen. Kruiwagen, logopodie, niks, schild... Elastiek, mattenklopper, fnuikend, tafel, appel, broddelwerk, schommelstoel, precies, snor, leesmap, onderzeeër, viool, luxaflex en poncho. En tandstee, paraplubak, geodriehoek, puntenslijper, random, rugtas, vensterbank, kerkbankje, pollepel, bloempot, stoofpan, tien, eiersnijer, peer. Alles. Zwetten. Stikken. Fietsen. Spijken. Plant. Eigenlijk florijn. En braaksel. Ik vind het. Uh... Ik vind eigenlijk het begrip Big Bazooka. Dat is natuurlijk een leenwoord uit het Engels. Dat uh, staat voor een drastische financiële of economische maatregel ter bestrijding van uh, een economische crisis. Dat vind ik wel een mooi woord. Ja, maar Big Bazooka zijn dus twee woorden. Maar goed. Anyway, het is dus nu wel toegevoegd. Hè? Retweeten, Grexit, flarf en bikkeltrainings. En andere woorden die nu ook in het woordenboek staan. Nou, had ik van een van, van die woorden, flarf, had ik nog helemaal nooit gehoord. Hoe kan dat dan? Hoe kan zo'n woord er toch dan inkomen? komen? Ja, moet je dat niet even terugkoppelen met Jan en zo? Van sommige woorden uh, heb je nog nooit gehoord, simpelweg, omdat je niet alle vakgebieden uh, uh, als, als, als gewone lezer uh, beheerst. Maar het woord vlarf, dat is een literaire term, voor een, uh, een, een bepaald soort uh, gedicht. Ja, ja. Nee, voor het mooie. Tot slot dan nog het aller, aller, allerbelangrijkste nieuws van de dag, staat op nummer 1. Anouk, de zangeres, gaat voor ons naar het Eurovisie Songfestival.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 Dus bij deze. Leuk. Ja, zeker leuk, Anouk. Hartstikke leuk. Eindelijk maken we weer eens een keer een kansje. Hè? Naast Sineke, Gordon, de drieëzen... en dat malle mens met die verentooi van wie niemand de naam kan herinneren... is er nu eindelijk weer iemand. Een ster die ons land gaat vertegenwoordigen. en Oh, wacht even. Ik ga nog wat zeggen. Ik heb er zin in. Ah, oké. Okay. En, eh... Uh... Anouk? Anouk? Nou, dat was het eigenlijk. Oh, oké, okay, prima. Mega enthousiast. Anouk naar het Eurovisie Songfestival. Dat was hem weer. Uh, Mark Poster, onze entertainmentdeskundige, heeft je nauwelijks overleefd. Ja, heel goed. Die lag ja, hier. Heel onder goed. 10 vond ik goed. Ja, prachtig. Hè. Dat is eigenlijk even een van mijn lievelings. Zo meteen uh, het verhaal achter Anouk en uh, wat voor uh, kans zij gaat maken. Maar eerst het Amsterdam Dance Event. Begonnen vandaag. Eén van de allergrootste dance evenementen van de wereld. 1700 artiesten, 300 shows en 200.000 bezoekers. En dat allemaal in vijf dagen. Nou, Zo'n beetje de hele internationale dance scene komt de komende dagen naar Amsterdam. Eh, Wij vragen ons af, hoe bijzonder is het ADE eigenlijk? Sjoerd eigenaar een van de Amsterdamse grootste clubs Club Air is er en deze man. Dit Dennis, Dennis, Dennis, Dennis, is de Saturday Night Soundtrack Dance Department. Vanavond kans op de laatste kaartje voor Cocoon Heroes. Helemaal uitverkocht volgende week zaterdag Amsterdam Dance Event. Dennis Ruijer, presentator van Dance Department op Radio 538... en Short Wienia, eigenaar dus van een van Amsterdam's grootste clubs. Club R, heren, goedenavond nogmaals. Goedenavond. Goedenavond. Om even de grootte te schetsen van het ADE. Heel, heel, heel lang geleden, toen uh, werkte ik op, de, op het allereerste ADE... en toen uh, zat ik in een klein zaaltje en zaten er zaten tien clubgangers... en een verdwaald meisje dat DJ wilde worden. En die praten wat verdwaasd met een dj, dat was het. Hoe is het nu? Het is uh, uit zijn uh, jasje aan het groeien, denk ik. Ja. ja, Het wordt elk jaar groter en groter. Schets het eens, hoe het eruit ziet, zo'n zo evenement... Nou, ik denk dat uh, getuigd zijn dat die, uh, die uh, locaties die overdag worden gebruikt... voor de conferentie, zoals het uh, Felix Merietus in Amsterdam... en het uh, dylan Hotel, er zijn dit jaar weer een aantal locaties bijgekomen. Uh, ja, je merkt het in toename van belangstelling van de media. Bijvoorbeeld dat uh, Afrojack ineens aan tafel zit bij Pauw Witteman. Ja. Over het Amsterdam Dance Event Dat is voor mijn gevoel twee jaar geleden nog niet, uh, nog niet aan de orde. Nee. En wij zitten bij BNN. Ja. En, en shoot en Dennis bij BNN. Nou, nou, dat dat ook... had twee jaar geleden ook wel gekund, hoor hier, he? <laughs> Heus wel. Nee, het, is natuurlijk, het is inderdaad groot als in veel locaties, veel bezoekers. Maar het is natuurlijk ook veel meer dan alleen maar een, een plek om helemaal aan je dak te gaan. Want het is, wordt ook keihard genetwerkt. Hè? Ja, er word, worden wel zaken gedaan. Ik, ik heb wel eens mensen horen zeggen... je hebt natuurlijk de Winter Music Conference in, uh, in Miami. Mm -hmm. ja, het voordeel van Miami, je hebt daar natuurlijk poolparties... Uh, op daken van hotels uh, en lekker weer, palmbomen. En uh, er zijn veel mensen die daar vooral lopen te pronken en lopen te feesten. Maar je hoort al vanuit de dancing. Ja, Miami is uh, party hard. Dat is allemaal lachen en feesten tot het licht wordt. Mm -hmm. Maar in Amsterdam worden ook zaken gedaan. En daarnaast is er ook een, een heel goed programma in de nacht en op de dag... En dat heeft Amsterdam voor. Maar moet ik dan zaken doen, denken aan beginnende DJ's die plaatcontracten sluiten, zoiets? Ik denk ook wel echt dat er heel veel uitwisseling is tussen plaatlabels en nieuw talent. Dat er een soort crossover is van gevestigde, gevestigde orde naar nieuw talent. Mm -hmm. En ik denk dat er ook al veel inspiratie wordt opgedaan, bijvoorbeeld door nachtclub-eigenaren als Sjoerd die naast me zit. Dat het <lacht> ook voor, voor Sjoerd interessant is om alles te zien, alles voorbij te zien komen. Ja, wat, wat, wat, wat haal jij daaruit uit het ADE-Sjoerd? Uh, ja, heel veel uh, contacten, uh, nieuwe contacten opdoen, oude contacten aanhalen, uh, uh, kijken wat er speelt. Ik bedoel, de hele wereld komt naar Amsterdam. Nou dat is natuurlijk, natuurlijk hartstikke makkelijk, want je kan in een rondje in de stad uh. kan je zien wat er zich wereldwijd afspeelt. Maar jij als clubeigenaar, wat heeft Amsterdam eraan aan het AD? Uh, nou, Amsterdam, of wij als club hebben er ook van aan dat de hele wereld naar onze club toe kan komen. Dat is een unieke kans die geen enkele andere uh, stad of club in de wereld heeft. Maar ja, de hele wereld gaat ook weer weg daarna. Dus dan, ja, God, dan komen ze misschien een keertje op vakantie. Dus wat hou je er echt ja, structureel zijn nee, in over? T, ja, het is een wereldwijde markt. En een hele hoop van je contacten of je, je, je relaties die zitten in het buitenland. Ja, je, we kunnen, je kan in het vliegtuig stappen en uh, een rondje over de wereld vliegen. Of wachten tot het Amsterdam Dance Event is en ze in je eigen club uitnodigen. En dat betekent ook uh, niet alleen voor de, voor de industrie, maar ook voor de feestgangers... Die, die leren Amsterdam kennen en komen er misschien weer terug. Want Abs er komen ook natuurlijk veel internationale feestgangers. Ja. Nee, ik denk dat ook voor de stad Amsterdam en voor de toeristenindustrie... een, uh, een ontzettend goed evenement is. Ik hoorde vage uh, geruchten dat Amsterdam te klein wordt... en dat er naar Almere moet worden uitgeweken. Ja, dat lijkt mij wat de buurt Ik weet niet of die fiets chauffeurs dat kunnen bolwerken, Amsterdam-Almere. Nou ja, ik bedoel, als we bekijken naar Miami, op die grote is het natuurlijk helemaal niks. Ja, of je moet in Almere gewoon een nieuwe Berghain-club neerzetten. <laughs> ja. ja, de ja. club van Berlijn. Ik weet niet of de Almeerders daar nou enorm op zitten Misschien moeten we beginnen met Amsterdam-Noord en Amstelveen. Kijken of als we daar naartoe ja, uitbreiden maar... en dan wachten we nog even met Almere. Een soort monopolie. Ja. Goed, in ieder geval het ADE zet Amsterdam goed op de kaart als het over dense gaat. We Vragen ons af hoe zit dat de rest van het jaar? Uh, telt Amsterdam nog mee als clubstad in de rest van de wereld? Daar ga ik het zo meteen met jullie over hebben. Jullie blijven lekker zitten. Um, Iets heel anders dan dance, maar ja, ik vind het toch wel lekker, vind je niet, Marcos? Dit is Strand uh, Strandorrit, toch? Wishing well. Oh her machine went en Darby Wishing Well. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen praat ik verder met Sjoerd Winia en Dennis Ruijer... over Amsterdam en de tijden van de IT en de Roxy... en of die weer aan het herleven zijn. Zal ik jullie straks vertellen over mijn IT-verleden, heren? Ja. Ja. ja Heel benieuwd. Heel ben geïnteresseerd, ja. ja. dat doe ik dan wel tijdens het plaats, want mijn moeder luistert heel vaak. En het, uh, <laughs> ja, sorry, mam. Dan zegt ze weer, wat was je erbij? <laughs> en Olaf Koens, onze meneer in Rusland, die is bezig met nicotinepleisters plakken... en hij vertelt je zo meteen met trillende handjes waarom hij dat doet. Dinsdag, nee, sorry, wat is het? Woensdag is het uh, entertainmentdag... Iedere week doen we dat met Mark Koster, hoofdredacteur van Entertainmentsite Glamorama. Punt, sorry zeg ik weer. Glamoram.ma. Misschien wel iets voor de dikke Vandalen, ja. <laughs> Dan ben ik duik met jou in de wereld van de entertainment. Um, nou ja, Anouk vandaag. Ja, dag. schitterend nieuws, hè. Eerst, zullen we eerst even naar haar eigen aankondiging luisteren. Goedemorgen allemaal. Uh, ik wilde eventjes vertellen dat ik uh, van de week een bespreking heb gehad met de tros. En dat uh, verliep allemaal heel erg oké. Okay. En toen dacht ik, nou, ik ga er nog heel eventjes een nachtje over slapen. En dat heb ik gedaan. En ik dacht van toen ik wakker werd, ja. Ik ga het gewoon doen. Dus bij deze, leuk. Ik heb er zin in. Ja, Lief, zoals Luc al zei, dol enthousiast. <laughs> ja. um, ze gaat naar het Songfestival. verrassende keuze van de tros... Ja, de tros uh, heeft er een handje van om uh, laten we zeggen, middelmatige tot zeer slechte ex te sturen. Met ons absolute dieptepunt sineke. Ik weet niet of we dat nog weten. Ja, ja zeker. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, corbeon, maar ze hè? hebben dus nu is, een, ja. een overnight bes besloten om iemand te sturen die wel iets kan. Dat is Anouk. En ze hebben ook besloten, wat vrij relevant is, dat ze die vorige selectie niet doen. Ja, nou ja, dus dat ze is, dat een heeft al geëist, over... hè? Ja, ik. geëist. Nou, ze heeft, zoals ze net zei, met haar slaapdronken stem een goede, he, goed gesprek gehad. Ja. Daar was er trouwens nog even discussie over, he, want ze wilde dat toen wel doen, dus ze moest meedoen. En dit, ik vind het fantastisch. Met die volronders dan, ja. ja. En toen ja. heeft zij gezegd, de groeten? De groeten ja. doet niet, ik wil gewoon vijf goede nummers maken en dan moeten we uit gaan kiezen. Heeft het Kost nu, denk je, gezwicht voor de publieke opinie? Ja. Want ze, ze konden niet langer doorgaan ja. met dat soort kneuters. Dat neuters. is toch verschrikkelijk. Dat weet toch iedereen. Ja. Kijk, dat, dat, de drieërs was dan nog een soort poging om enige muzikaliteit te sturen. Hè, wat dan de best of van Dam is. Maar die haalde het ook niet. Sineke was dramatisch. De Joan vorig jaar was een soort van... Eh, laten we er dan maar een campact van maken met die rare veren. Ook mislukt. Dus ze hebben nu besloten om iemand te sturen die iets kan. En ik ben ongelooflijk blij. En ik denk ook dat ze ver komt. Maar er zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. Want de vraag is, past Anouk wel bij het Songfestival? Nou, je zou kunnen zeggen dat de tijd van, van de gekkigheid... Hè, de Oma's uit Rusland... Vorig de, de, jaar, tweede. Voor, voor, tweede um, dat dat nu eindelijk voorbij is. En Nederland zou een trend kunnen zetten... door gewoon weer iets te sturen wat goed is. En ik zou Anouk aanraden Golden Earing mee te nemen... als bent. We hebben eerste plaat gemaakt. Dan heb je alle publiciteit. heb je, je... Heb je ja. dus een een band die Radar Love had. Nummer één stond in Amerika. Dat moet ze doen. Dus Cesar Zuiderwijk op drum. Golden Eering erachter zij zingen. Dan heb je, volgens mij, ben je klaar. Goed idee, Stefan Gorkem. Uh, nou, dat laatste, dat, la dat even nog zo nog goed En wat ik een beetje pretentieus vond... wat dat Nederland hiermee een trend zou zetten. Ja. Ik heb dat we meegaan in de trend van de afgelopen jaren. Steef, wil, wil je even heel goed in je hoorn praten... want je klinkt heel ver weg en heel slecht. moet even okay. iets duidelijker... Dan ga ik Leuk je ondertussen even uitleggen wie je bent. Hoofdredacteur van ESF Magazine, oftewel het European... We gaan hem even opnieuw bellen. Ja, dit is een hele slechte lijn. Zometeen uh, het is hoofdredacteur van uh, European Song Festival Magazine. Die man heeft er verstand van, hij leeft van het Festival. Uh, Mark, ondertussen, jij zegt... Uh, ja, ze past er heus wel tussen... Nou, ze passen er zo ver tussen dat, dat je iets goed stuurt. En dat hebben we jaren niet gedaan. We hebben het jaar met een beetje, laten we zeggen, middlebrow geprobeerd. Maar het, is, al... het blijft toch nog steeds een beetje het, het, het feest van de rare inzendingen. En, en, en, en de homogroepjes. En... Nou ja, laat laten we even zeggen. De laatste keer dat we iets presteren was een zesde plek hè, met Rut met het nummer Vrede, wat ook echt een heel goed nummer is. Dat was ik 23, kocht ik dat nummer, vind ik dus goed. Dus het is niet zo dat je alleen maar troep en gekkigheid moet sturen. Dat, dat speelt misschien wel een beetje mee. Maar we kunnen toch een keer een poging doen om het goed te doen. Dat we iets sturen waar... Iedereen denkt, nou, dit is het beste. Hè. Aanvallend gespeeld, maar toch verloren. Maar met dat Sieneke, dat, dat was dus van alle, allemaal niks. Nee. Begrijp je, die kon niet zingen. Dat was een grap. En ze zag, het was ook niet, niet eens om te lachen. Volgens mij was het geen grap. Dat was ellende. Ja. Steven Gorkum, je bent er weer. Ja, daar ben ik weer. Hoofdredacteur van het European Song Festival Magazine. Um, de vraag is, is dit een trendbreuk dat wij nu hoek sturen? Hebben, hebben we het eindelijk gesnapt? Um, uh, ik denk dat het een trendbreuk is voor Nederlandse begrippen, ja. Wij hebben een aantal keren inderdaad uh, uh, het geprobeerd met kermis of met de meest gekke acts. Uh, dingen die voor trots publiek heel leuk zijn, mm -hmm. maar waar ze in Europa helemaal niets van snappen. Ja. En begrijpelijk. Maar je zegt voor Nederland dus wel, maar voor het buitenland, daar doen ze het al langer met, met goede artiesten. Absoluut, al jaren. Kijk, uh, dit is, uh, uh, ik hoor net uh, uh, de man uh, de naast je zeggen van... nou ja, laten we dan in ieder geval maar het beste sturen en als we dan verliezen is het jammer. Als we het beste hebben, win je. Zo simpel is het. Zo is het de afgelopen jaren ook steeds geweest. Alleen wij hebben dat niet willen zien en hmm. hebben het geprobeerd met de meest kolderieke act. Maar bedoel, Winning, je, is, bedoel je dan met winnen als in we mogen lang blij zijn dat we de hele finale halen? Is dat al winnen voor jou? Uh, nou, dat is in ieder geval een grote vooruitgang. Tot negen jaar maar, uh, niet gebeurd, nee, hè? Waar, waar je naartoe moet is, is een, uh, een lied. Kijk, niet uh, dat het, het niet alleen goed is of genoeg is om de finale te halen... maar om gewoon top 5 te scoren of misschien wel om gewoon te winnen. Dan hebben we het helemaal niet meer over die halve finale. Maar, nou zeg jij van in het buitenland doen ze dat uh, uh, al langer met serieuze artiesten. We hebben daar een voorbeeld van. Uh, jazz, bijvoorbeeld Italië 2011. Madness of Love van Rafael Gualazzi. No soap, you can say, no mimpo. Ja. ja, dit, dit, dit, dit. De Ja, schitterend. Dit klinkt enorm serieus. Maar dus dat deed italië al. Dan hebben we nog een voorbeeld... Een uh, somber, somber. Ja. Nog een voor, voorbeeld uit de Oekraïne, 2010. Uh, mensen vergeleken haar toen nog met Anouk. People van... Sweet people van Ayosha. Yes, so Goed. En ja, Steve, serieus, artiesten, maar geen winnaars. Uh, nee, maar wel liedjes die ontzettend hoog geëindigd zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het liedje van het afgelopen jaar, uh, is natuurlijk ook een, een moderne inzending, uh, geen kermis, geen gekkigheid. Hij heeft terecht gewonnen en terecht door heel Europa een, een wereldhit gescoord. Dus eigenlijk dit, uh, geconcludeerd, Absoluut. wij liepen gewoon al jaren achter en nou, nou, nu, nu snappen we het. Ja, dat is het principe. En wij hebben het ook niet willen snappen, maar... want we hebben een aantal keren slecht gescoord maar en dat schuiven het... wij vanuit Nederland dan liever af... Op, uh, op randfactoren, hè, van oh, het ligt al allemaal aan die anderen... en we hebben het zelf niet gedaan. Maar, in plaats van dat we serieus zijn gaan kijken... wat moeten we nou zelf insturen, wat echt goed is? Maar was het ook niet gewoon dat de Trost dit gekaapt heeft? Dus het, moet, het was toch ook... Als je naar die uitzending reed met Jolante... die vlogde erin uit Italië... en er zat een Maar wat, jury... wat, wat houdt de Trost ervan om een serieus artiest neer te zetten? Dus nee, het niet verboden we, dan we, dan dat de, de waren de, hun eigen de, mensen. De Tros is meer bezig geweest met haar eigen achterban, ja, denk ik. Is niet goed. Dan met wat in Europa scoort. De Tross is natuurlijk niet een omroep die. Uh, die, die dat richt zich op, op Oer-Hollands publiek en niet op een Europees publiek. En ik denk daarom dat het, uh, dat het daar op de afgelopen jaren ook wel fout is gegaan. Wat voor soort nummer moet ze maken? Een up-tempo rocknummer? Een beetje zoals uh, It's So Hard in die, in die eerste plaat van haar. Armin Cliché, schitterend nummer van de laatste plaat. Of moet een ballad worden? Jij hebt er verstand van. Wat gaan we doen? Vind je het een goed idee om de in erachter te zetten? Heb je wel ah, lekker PR, hè? Qua PR zou het zeker kunnen werken. Nee, maar ik denk dat, ze, dat het heel belangrijk is dat ze iets doet waar ze zichzelf goed bij voelt. En genre hoeft niet per se uit te maken als het maar goed is in zijn genre en het beste is in zijn genre. Ja. En wat ze in ieder geval niet moet doen is een typisch songfestivallied willen maken. We hebben ooit eens een keer eerder deze grap uitgehaald dus zonder weer hint. Ook een goede zangeres, die ook, hebben ook carte ja. gegeven. En die eh, haalde toen een liedje wat al tien jaar lang op de plank ligt... als ze zei, dit vind ik nou typisch geschikt voor het songfestival. Niet doen. Niet, ik kan me niet voorstellen dat Anouk met een typisch songfestival... Dat en mee, dat ze, en niet doen, want nee. dan wordt ze afgestraft. Hey, en nog iets als Moet ze niet ook een, nog een scheidingje doen of een relatiecrisis? Want <lacht> daar gaat ze ook echt goed van zingen, vind ik altijd. Er moet wel iets gebeuren. <lacht> het is super vrolijk, hè, de en laatste en, tijd. Dat gaat, Het duurt, duurt nog een paar maanden natuurlijk. Tuurlijk zit dat erin. Je er moet iemand haar nog dumpen. <lacht> nou, Mark? <lacht> nou, goed. Dat zijn allemaal dat soort relletjes waar wij ons in Nederland mee bezighouden. Op, eh, in het een. Naar een serieus televisie optreden en een, en een, ja. een goede act, een goed liedje. Ik hoop dat ze daar zich op gaat focussen. We gaan het uh, zien. Het nummer van Anouk. We zijn benieuwd. Steven Gorkom, dankjewel. Mark. Dank tot volgende week. Exit Holland. Roken hoort net zo bij Rusland als vodka en van die kleine lelijke houten poppetjes. Of die uh, Russische omaatjes die uh, vorig jaar nog tweede werden bij zo'n festival. Maar dat gaat veranderen. President Medvedev die heeft het uh, helemaal gehad met dat gepaf. Vanaf 2015 komt er een rookverbod in Rusland. Onze exit-Hollander in Moskou, Olaf Koens, goedenavond. Ja, goedenavond mij. Jij uh, rookt als een oude stoomboos, weet ik. Ben je, al... ja. ben je aan het hamsteren? Uh, nee, het valt allemaal wel mee. Kijk, het is natuurlijk, als je het wel bekijkt, hoog tijd. Dat er in Rusland eindelijk eens een rookverbod komt. Hè? Ieder café waar je hier binnenstapt, uh, in treinen, uh, ieder kantoor... Het, het zit helemaal blauw van de rook. En wanneer ik s'avonds thuis kom uh, nadat ik ook maar één biertje ben wezen drinken ergens... Hè, dan kan je gelijk je... Je pak weer naar de stomerij brengen, eigenlijk. Dus wat dat betreft, een rookverbod wat gefaseerd wordt ingevoerd uh, tot uh, 2015, dan moet het er echt uh, ervan komen. Ja. Ja, dat is eigenlijk geen slecht idee. Hoe reageren de Russen, je vrienden? Uh, mijn vrienden reageren eigenlijk allemaal positief. Hè? Dit is Rusland, dus al mijn vrienden hier zijn rokers. En, uh, uh, ja, en eigenlijk is iedereen het daar wel mee eens. Uh, er zijn wel wat zorgen, want ja, uh, waar mag je dan nog wel roken? Komen er dan speciale rookkamers of moet je toch naar buiten? Dat ja, buiten is een roken beetje kan lullig. wel in de herfst. Ja, maar ja, waar. in de winter, wanneer het min 30 is, wat doe je dan? Ja, precies. En wat komt er? Dat is nog niet bekend. Nee, dat is, dat is nog niet bekend. Maar goed, de Russen zijn natuurlijk ontzettend creatief. Daar, daar weten ze we vast wel iets op te vinden. En gaat dit ook echt gaat dit ervan komen? Komt dit erdoor? Gaat het stand houden? Nou, oké. Okay. Het, het, het is wel heel belangrijk, hoor. La, laten we wel wezen, van de 140 miljoen Russen roken er op dit moment 44... Ja kinderen beginnen hier in dit land gedeeld te zien op een 11 leeftijd met roken. Dus dat moet er wel van komen. Ik denk ook wel dat het komt. Aan de andere kant, ja, het is een plan dat is voorgesteld door uh, Dimitri Medvedev. Ja, die beloofde eerder ook uh, vrije verkiezingen en een uh, compleet hervormde rechtsstaat... en een uh, eerlijke politieagent en dat soort dingen. Nou, dat is er allemaal ook niet van gekomen. Maar ja, hier is de noodzaak wel zo hoog dat uh, het kan maar niet anders. Ik, da ik las dat um, als Medvedev zijn zin krijgt, dan gaan pakjes 800 duurder worden. Ja, dat zou goed kunnen. 800 procent, moet ik even rekenen. Een pakje kost hier gemiddeld een euro. Dus 800 duur wordt 8, 8 euro. Nou ja, dan heb je het bijna op een, New York, of op een niveau als in New York. Ja, dan lekker van check roken. He? Vast goedkoper. Dat doe je al, volgens mij. Nee, nee, nee. Ik wil langs nee? stoppen het roken. Oh, ja, ja, ja, Olaf Koens, onze man in Rusland, dank. Oké. Okay. Radio 1. Het NOS Journaal. Eén minuut over half tien. Hier is Dick de Haak.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 En bij de Rotterdamse politie zijn tientallen tips binnengekomen... over de schilderijen roof uit de kunsthal. Camerabeelden van het museum zelf en van camera's uit de omgeving worden bestudeerd. Er zijn nog geen beelden gevonden die geschikt zijn voor de publicatie, zegt de politie. Het onderzoek naar de roof van de zeven beroemde kunstwerken is in volle gang. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today maar mij ook nog Dennis Ruijer van Dance Department en Short Winia van Club Air. Heren, uh, gaan jullie straks nog eventjes dansen ergens? Uh, ik ga wel even kijken, denk ik, in Air. Daar hebben ze vanavond de Magician uit ah. België. Ah. En uh, daar komt hij mij tegen dan op de dansvloer waarschijnlijk. Maar zijn jullie van die, van die heren die, die, die zitten natuurlijk aan tot je nek, aan tot je hoofd in de dance, maar dan zelf niet dansen? Nou, ik vind het wel leuk om af en toe een dansje te doen, toch ja? wel? Ja. ja, maar dat liefst wel anoniem. Dus uh, op je pizza gaat het dan heel goed. Oh. In Amsterdam dan heb je er wat je, meer moeite mee. Je kan niet zo goed dansen? Dennis. Nee, ik kan heel goed dansen. Oh, okay. ja, ja, het, is wel, ja, het is wel lastig dat je dan de hele avond... Van, zeg, hey, ik heb een, een plaat gemaakt, kun jullie even draaien? Ik heb ja. hier een cd'tje voor je. Ja. Daar nou, kan dat is on onhandig. Ja. Zo meteen over Amsterdam als danshoofdstad hoofdstad van de wereld wel of niet. Eerst onze Joris, die hoor je ook zo. Die ging langs de monniken in Tilburg. Ik blijf een soort poppenkast vinden. Ja, ja. Je ja. Ben teleurgesteld niet. Nee, nee, kom. Jij kunt dat zonder God. Wij geven daar God wel duidelijk een plek in. Maar eerst, Luc, met de tweets van vandaag. Ja, over dansen gesproken, hè? We beginnen met Lance Armstrong. Heel Twitter heeft het nu al dagen over die man. Het dopingnet sluit nu, zich nu steeds harder rondom. Hem. Nike heeft zich nu teruggetrokken als sponsor. Ad Twitter twittert dat het icoon Armstrong is gesloopt. Volgens hem zijn er alleen verliezers. Hij zegt trekt de streep achter het verleden vanaf nu schone wielersport. Het kan! Hendrik vindt het beëindigen van het contract het definitieve einde. Het is over, het is uit, het is voorbij end of an era. En oud zwemmer en olympisch kampioen, mate van der weide, wijst ons op de tweede kant van die medaille. Hij tweet, wist u dat Lance Armstrong 500 miljoen dollar heeft opgehaald voor kankeronderzoek? Hashtag En Hubert Tortant tweet ook een soort van afsluiting. Geen titels, geen Nike, geen voorzitter van de stichting, geen fans meer. Maar zo zegt hij ook, was Lance het enige zwarte schaap? Nee, er was nog een enorme grote kudde en Shim Safira die heeft het vertrouwen in Armstrong nog niet opgegeven. Ze tweet: "Lance, ik vind je nog steeds dop." Vian, <laughs> jij mag het zeggen. Waarmee okay. beginnen wij de woensdagavond? Nou, ik dacht misschien is het leuk om uh, kijkers, lezers op uh, um, Twitter te wijzen op een hele leuk trending topic die volgens is gisteren. Het heet #hashtag mijn jeugd. Het is echt heel bijzonder dat mensen hun intieme geheimen delen op Twitter via de hashtag mijn jeugd. Even een aantal voorbeelden. Yvonne Vijverberg die tweet in de winter 10 kilometer fietsen naar een oude veilinghal om te handballen en de coach die alle handjes warm probeerde te wrijven. Hashtag mijn jeugd. Arie van der Steen van kreppapier frisdrank maken en van twee oude fietsen een tandem. Hashtag mijn jeugd. Hashtag rare jeugd zou ik zeggen. Hypertext die tweet. Toch mijn grote schrik ontdekken dat die krokante boxershort niet meer Onder mijn bed ligt. Nienke Gorter stal vroeger wiebertjes bij de supermarkt. Hendrik Dietes is een beetje boos. Toen ik nog geen last had van schreeuwende pubermeisjes onder mijn raam. En toen we nog respect hadden voor de ouderen. Hashtag mijn jeugd. En Ingrid Zwaal is een opgewekt type. Ze zegt: hashtag mijn jeugd. Zure regen, dode bomen langs de snelweg, snelweg. Bang voor besmet voedsel door de ramp Tsjernobyl. Ingrid. <lacht> en dat waren de tweets van vandaag. Tot morgen weer bij naar mij. doe jij er ook aan mee? Nee, nee, nee, nee, nee, dat vind ik veel te intiem. Ja, hè? Ja, dat zou ik. Nee, ja. Wat ja. Het is wel leuk om te horen, maar. Een beetje openheid. Stereophonics, have a nice day. San Francisco Bay, past 39. Early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. I was for sure, rough. And I just ran Er is al sinds 2009 geen CD meer uitgebracht. Maar eind dit jaar komt er een nieuwe. De eerste zingante van Violence and Temperance. Die is vorige week uitgekomen. En die clip die kan je op YouTube zien. Er zit een hele mooie onderwaterscène in. Maar dit was nog even. Een oudje. Have a nice day. Joris, onze Joris, die gaat op woensdag altijd naar een bijzondere plek in het land. Gisteravond was hij, bleef hij slapen in de abdij van onze lieve vrouw van Koningshoeve in Tilburg. We zitten net op, is dus, uh, vijf uur slapen jullie nooit uit? Uh, jawel, we mogen één dag in de week uh, slapen we uit. Het is een hele onchristelijke tijd dit, hè? D dat is nou het minste waar ik last van heb. Dat vroeger opstaan, is geen enkel probleem. We zijn aan het praten, maar ja. het is eigenlijk een beetje ook hier in het klooster nadan, hè? Het is niet te praten om het praten. We hebben nog een soort gebarentaal. In de openbare ruimtes respecteren we de stilte. Ook tijdens de maaltijden, maar dan wordt er altijd voorgelezen. Dat is niet altijd een religieus boek, dat kan ook een, een, een roman zijn. Van uh, Jan Wolkers of zo, van nou, Dylan Verenigde Heerland? Jan Wolkers denk ik niet. We, beginnen, we zijn begonnen aan die uh, biografie van Made Madeleine Albright. Van Buitenlandse Zaken. Van, van de Verenigde Staten. Inmiddels lopen we buiten en verlaten het klooster... Wat we gaan naar de brouwerij. Er zijn uh, meerdere trapistencloss in Nederland, maar op dit moment zijn wij de enige die dus een brouwerij hebben. Ja, hier zijn we dus in de Brouwzaal waar de drie grote ketels op een rijtje staan. Ik had het idee, ik kom hier in een brouwerij aan, er staan allemaal monniken. Het is doodstil. Het is technologie. Maar broeder Isaac, jij bent ingetreden. Hoe oud was je? Ik was uh, 43. Dus je moet wel van de geneugt van het leven kunnen genieten. Ja, wij zouden ook niet makkelijk iemand van 18 jaar aannemen als kandidaat. Als je tegen deze vorm van leven ja zegt, moet je ook weten waar je nee tegen zegt. Want het is, het is geen keuze, hè, monnik, worden. Oh? Nee? Nee, nee vind ik niet. Een roeping. Niet. Ik voel toch ergens dat die kant opgeduwd wordt. Zo heb ik het persoonlijk dan ervaren. Ja. Dus niet met een roepstem uit de hemel: van jij moet dat doen. Maar... Wat zeg jij daar? Ik ben gisterenmiddag binnengekomen, ik heb ja. gekeken. Ja. En als ik dan uh, jullie zie zitten, uh, bidden en uh, zingen ja. in, de, in de kapel. en je lopen rond, je mag weinig praten. je moet een uh, celibitair leven leiden. dat zou niet aan mij besteed zijn. Nee, nou ja, dat kan me voorstellen. Dus voor, je moet een soort verliefdheid. Maar die, nou. Heb jij die verliefdheid voor God gekregen om dan deze keuze te maken? Ja, denk ik wel. Zonder die verliefdheid zou je het ook niet volhouden. Heb je wel eens twijfels? Ik heb geen twijfels over mijn leven als monnik. Van is dit de goede weg? Ik heb ook geen twijfels over het monastieke leven op zich. Ik blijf een soort poppenkast vinden. Ja, ja, ja. Niet teleurgesteld nu. Nee, nee, waarom? Jij kunt dat zonder God weggeven, dat God wel duidelijk een plek in. Nou blijf jij een monnik tot hij aan een... je dood? Ja. Stel je nou voor, hè, dan heb je dit leven geleid, ja. heel lang, en dan is er niks. Dus dan denk je ook niks meer, denk ik dan, toch? Dus dan... Nou, dan leef je nu een heel sober leven. Dit leven op zich heeft een waarde voor mij. Ik, ik kan het niet zo zien van, nou ja, ik doe dit allemaal maar om de hemel te verdienen. Dat je zo aanklopt, ah... Daar staat broeder Isaac, ja, en en die heb, heeft een goed leven geleid. Ja, dus ik mag zo naar binnen. Nee, dat, <laughs> de gedachte al dat je eeuwig kan leven... dat zou misschien toch ook best wel vermoeiend kunnen zijn. Nou ja, de enige zekerheid die we hebben is toch dat we een keer doodgaan. we komen weer binnen. Wordt gezellig. Wat, dit gesprek? Ja, met mij even lopen zo. Ik vond ja. het leuk om hier in ieder geval een keer binnen te zijn geweest. Ja. Ik had gistermiddag uh, niet zo veel zin in nog. Nee, maar ja, ik vind het wel grappig dat aan de ene kant zit die tegenstelling. Jij gelooft, ik geloof niks. En aan de andere kant kun je elkaar wel vinden in de wijze waarop je tegen dingen aankijkt. Ik hoop dat je een beetje een idee hebt gekregen. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Kleine stap van een klooster en zo'n onderwerp naar het ADE. Voor vijf dagen is Amsterdam de dance-hoofdstad van de wereld tijdens het ADE. Het Amsterdam Dance Event. Maar hoe doet de hoofdstad nou de rest van het jaar in vergelijking met de top-uitgaanssteden in de wereld, in de rest van de wereld? De gast nog steeds Shortwinia, eigenaar van een van de Amsterdamse grootste clubs, Club Air, en Dennis Ruijer. Die hebben we net al aangekondigd. Presentator 538, dance department. Ja, ik dacht, ik laat het dingetje, het dingetje maar even achterwege, Dennis. Ja, Heren. dat is goed hoor. Ja. Heren zijn er nog steeds. Uh, even beginnen, short, met een, even een klein tripje down memory lane. Twintig jaar geleden Amsterdam had clubs als de It en de Roxy. Internationaal de place to be. Um, wat maakte Amsterdam toen zo waanzinnig bijzonder? Uh, nou, ik denk dat Amsterdam een van de eerste steden is die ook uh, de house omarmde. Uh, en wat die feesten toen ook zo bijzonder maakte... dus dat er helemaal geen onderscheid was tussen wie er op de dansvloer stond. Je kon tussen advocaten, tandartsassistenten, de bakker, uh, je buurman... Uh, je kwam ze allemaal tegen. En terwijl daarvoor was die hele muziekzien natuurlijk heel erg gefragmenteerd. En dat was voor een hele hoop mensen echt een eye-opener. Van, hé, hey, het maakt niet meer uit wie je bent, uh, wat je doet. Uh, we ja. gaan met z'n allen op die dansvloer staan. House voor voor Ja, in den beginnen. Ja, en natuurlijk, het, het, het, wat het zo bijzonder maakte, het extreme. Ik, bedoel, ik kwam wel eens in de IT, niet vaak, maar wel eens. Nou ja, wat je daar allemaal zag: uh, ik bedoel, meer bloot dan niet bloot. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zal absoluut erbij aan toe hebben bijgedragen dat het internationaal bekend was. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, dat was wel een tijd dat er de ongeremdheid, uh, die, uh, die, uh, ja, die vierde hoogtij inderdaad. En alles kon en alles mocht. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dus Dennis, dat, dat extraverante, dat was dan echt een kenmerk toen van de Amsterdamse scene. Als je dat nou met nu vergelijkt, is er een kenmerk van de Amsterdamse scene? Ja, ik denk dat dat het heel erg gevarieerd is in Amsterdam. Wat mij natuurlijk ook wel opvalt, is inderdaad uh, de hoogtijdata van de zaterdagavond. Uh, de it, met al die extravagantie. Dat lijkt een beetje, een beetje versnipperd geraakt. Maar dat is denk ik ook de tijdgeest die een, die een andere kant op, uh, op beweegt. Ik bedoel, toen was het nog bijzonder dat je, dat je travestieten had en mailstrippers. En, en nu, ja, ach, goh. Nou, die zijn, die zijn er natuurlijk ook nog wel. Maar ik denk dat die wellicht ook wat meer versplinterd zijn in de scene. De dance is wel wat meer gefragmenteerd hoorde Eerst had je één begrip, dat was house. Ja, nu heb je natuurlijk dubstep, je hebt tech house, je hebt house. Je hebt zoveel verschillende soorten. Ja. En, en voor elke, elke genre zijn weer kleine, kleine subcultuurtjes en kleine feestjes. En clubs waar uh, subgenres uh, geprogrammeerd worden. Of kleinere genres en grotere genres. Dus het beweegt zich allemaal wat meer uh, los van elkaar, is ja. mijn gevoel. En toch, de, want het is er natuurlijk wel. Sterker nog, volgens mij is de clubdichtheid. In Amsterdam vrij groot, meen ik, Sjoerd? Uh, ja, die is heel groot. Ja, en toch als je, als ik naar, uh, weet je, als je de lijstjes leest in bladen of ik heb het over met vrienden, dan komen ze toch altijd. Mee. Ja, de echte topclubs in uitgaan, die vind je toch in Londen en in Berlijn. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het, dat Nederlanders uh, daar een beetje een handje van hebben om altijd uh, het buitenland op te hemelen. Ik heb denk, dat denk ik al altijd, ja, Berlijn, Berlijn, want iedereen heeft het <lacht> altijd over Berlijn. Weet je hou er nou eens mee op en kijk gewoon naar je eigen stad en maak daar wat moois van. Want alle ingrediënten zijn er. Ja, Behalve dan de openingstijden. Maar goed, daar zijn we heel hard nou ja, mee aan het ja, werk. Daar, daar wordt er gewerkt, Daar, daar ja. noem je wat. Behalve dan de openingstijden. Ik bedoel, mensen lachen ons ze kapot dat je hier om vijf uur de club uit moet. Ja, dat is een grof schandaal. In ja. Groningen kan je door tot het gaatje. En dat ja. maakt het echt niet uit, zolang het maar gezellig is. En dan Amsterdam, de creatieve hoofdstad van Nederland. Gay Capital en nou, noem maar nog wel wat van die termen. Moeten we om vijf uur moet het licht uit? Ja, ja ik weet Terwijl, er... je, terwijl je in Bergein, geloof ik, de populairste club van. Uh, uh, van Berlijn Duppel, op dup club daar kan je, geloof ik, zes dagen doorfeesten. Maakt allemaal niet uit. Dat kan in Amsterdam ook wel, maar dan maar niet, niet in het, het reguliere je... circuit. Of, of je moet iets verder, verderop, op. dat is wel grappig dat de afterlocaties... Ik ging vroeger wel eens naar Tintals, Selection, Dino's, en uh, ik weet niet veel wat nog Dino's. meer. Allemaal net dat buiten was, ja, van de stad. Ja, dat ik dan maandagmorgen om elf uur eens een keer buiten kan kijken. Ja. Ja, dus, maar dan moest je eigenlijk voor een afterparty moest je dus, uh, het buiten de stadsgrenzen uh, zoeken. Maar Dennis, als je even um, uh, kijkt naar het buitenland. Want, kijk, Sjoerd, jij, jij hebt Club R, dus ik, ik snap dat jij zegt. Uh, Amsterdam ligt er wel heel goed bij. Nee, ook als ik die niet had, zou ik dat zeggen hoor. Maar, maar goed, Dennis, er zijn natuurlijk ook mensen die. De, de, de, de, als je kijkt naar de schaal, dan kan ik me voorstellen. de clubs zijn groter in het buitenland. Ik bedoel, in, in Berlijn, in Londen is het normaal dat er 5000 man in een club kunnen. Dus dan is neem ik aan het geld ook meer, dan kan je er wat meer mee. Nou, er wonen natuurlijk ook meer mensen. metropool Londen, als je de hele metropool hebt, is 14 miljoen en 7,6 in Londen. Berlijn 3,4 miljoen inwoners, Amsterdam 800.000. Ja. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel een verschil maakt. Datzelfde geldt voor New York, voor de metropolitan area. Maar wat Sjoerd net zegt, de clubdichtheid in Amsterdam is gewoon heel erg hoog. En Amsterdam heeft natuurlijk ook echt een grote diversiteit... Met bijvoorbeeld Canvas op de zevende tegenover de Trouw aan de Wieboudstraat. En Trouw is ook echt een prachtig, prachtig gebouw wat eigenlijk wel een beetje doet denken aan, uh, aan Berlijn industriële ja, industriele uitstraling. Ik wil het ook niet te veel over alleen maar de, de tenten hebben, want luisteraars die dat niet kennen denken dan... Uh, dat? dat zegt me niks, maar als je het hebt over de sfeer, hè, Berlijn wordt dan... Ja, nou, omschrijf het even zelf, Dennis. Hoe, hoe, waarom, waarom hebelen mensen dat altijd zo op Berlijn? Nou, ik denk dat het, dat het gedeeltelijk een hype is. Hè? Mensen gaan elkaar op een gegeven moment napraten. Maar natuurlijk, dat komt ergens vandaan. En ik denk dat de beweging die de muziekscene heeft gemaakt... in de, de laatste vijf, zes, zeven jaar... met al die... Uh Creatieve kleine labels zoals uh, Get Physical, die daar vandaan kwamen. De hele Berlin Calling, zeg maar, die film Paul Callagher. Al die, die Berlijnse techhouse, dat, dat is natuurlijk echt wel op de kaart gezet. En daar, daarbij is Berlijn ook een, een vrijplaats voor creatievelingen. Je kan daar natuurlijk echt heel goed kopen. Bijvoorbeeld onze eigen DJ Jochem, die heeft daar een appartementje. Die zegt: Joh, Dennis, je moet naar Berlijn komen, want dat is echt veel goedkoper wonen. En het is een heel leuk creatief klimaat. Het is creatief en het ja. heeft ook iets ruigs. Heeft dat er ook mee te maken? Nou, nou, ik denk dat je in Amsterdam is ook ruig. Ga naar de NDSM-werf. En je vindt dezelfde ruigheid als in Berlijn. Dus ik denk niet dat dat exclusief aan Berlijn is voorbehouden. Ik denk wel dat Berlijn net iets meer ruige gebieden heeft die nog overgebleven zijn van het verleden daar natuurlijk, wel nog intact is. Ja, ja, dus ja, er is ook... Maar goed, meer plek, meer mensen uh, in een locatie. Wat, wat betekent het voor een, een club zien als er veel geld is? Want meer mensen betekent natuurlijk grotere setten. Dan kan je meer. Wat, wat kan je dan meer als club? Ja, dus ook even naar short moet gaan qua budgetten voor de dj's, Ja, uh, 2012. Je, ja. je, je, je kan misschien wat makkelijker betaal, bepaalde dj's boeken. Alleen aan de andere kant denk ik een gebrek aan geld zorgt voor creativiteit. Uh, ja. Een duurdere dj is niet altijd een betere dj. Ik wil nog wel even inhaken op wat Dennis net zei. Ik denk dat één ding wat Berlijn wel uh, voor heeft, is inderdaad een politiek die uh, creativiteit ondersteunt en dingen mogelijk maakt. En je ziet en dat hoe dat in... merk je dat daar? Er is gewoon meer ruimte om initiatieven te ontplooien. En hier in Nederland, uh, wij kijken liever hoe dingen niet kunnen... en verzinnen er een regel voor. Uh, mm -hmm. Ik merk wel in de stad dat dat langzaam aan het veranderen is. Dat hier ook wordt ingezien dat een creatieve industrie... Uh, die heeft gewoon plek nodig, liefst goedkope plek... waar ze een beetje hun gang kunnen gaan. En... Maar wat heb je in Berlijn, als je het hebt over, precies over dat, die creatieve industrie... wat zie je in Berlijn wat wij niet hebben? Uh, wat Dennis ook al zei, hele hoop goedkope ruimte. Uh, uh, beschikbaar, je kan gewoon een atelier beginnen... en je hoeft niet op de vierkante meter te kijken. Er is ook niet een Bepaalde regel die zegt het bestemmingsplan staat niet toe dat u hier gaat schilderen. Want dat soort dingen. Dus een artistieke zien is ook weer goed voor de club Ja, absoluut. Want daar zijn vele onderzoeken naar gedaan. Creatieve mensen hebben ook behoefte om zich creatief uit te spatten s'avonds. En of dat nou een museum is, of een club of weet ik het wat. Je hebt gewoon een rijk cultureel leven nodig. Wil je een creatieve industrie willen kunnen ondersteunen. Ja, dus dat, dat veroorzaakt dat je daar ook veel van dat soort uh, tenten hebt. Ja, die, die dat ook, denk ik wel. Ja, oh, uit de uit de als puzzle, uit de grond schieten. Even nog een, een kleine vraag. Um, we hebben een aantal top DJs, een heel veel. Bijvoorbeeld deze. Dit zijn er drie, drie Nederlands. Afrojack, Armin van Buren, Lateback, Luke. Er zijn er natuurlijk nog een hele hoop te noemen. Verderlijk dan Chesto. Uh, weet ik veel wie allemaal nog meer. Um, de vraag is, zouden die niet... Ik bedoel, dat zijn de grote namen in de dance. Maar die treden maar amper in Nederland op. Is het niet een beetje hun taak ook om, om de dance in Nederland nog meer op de kaart te zetten? Ja, ik denk dat ze dat juist doen door over de hele wereld op te treden. En een stempel achter te laten van wat waar Nederland voor staat. Ja, maar ja, je zou zeggen, de sleur die. Ik bedoel, als zij een, allemaal hier één keer de maand optreden in Amsterdam, dan dan zitten we zo dus aan, aan de top van de club zien. Waarom doen ze dat niet? Nou, ik, ik weet niet of je, of je deze namen nodig hebt om aan de top van de club zien te zitten. Want er gebeuren zoveel toffe dingen in Amsterdam qua uh, programmering in clubs. En ze komen af en toe al langs. Bijvoorbeeld met het Amsterdam Dance Event natuurlijk. Oh, wat, ja. Ja, zoals nu deze dagen. Ja, maar ik denk dat de agenda van deze gast gewoon zo rampvol zit. En als jij gewoon uh, in Rio de Janeiro over 50.000 mensen... Uh, kan staan of op Coba Cabana Beach daar. Ja, ik denk dat je dat dan wel verkiest boven de herfst in Amsterdam. Dat kan ik me ook weer goed voorstellen. Ja, maar je merkt ook aan al deze artiesten, die vinden het toch leuk om één keer in de zoveel tijd ook voor een ja. thuispubliek te staan. That dat je vindt je is echt heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, ik weet het, van Jack die heeft op een gegeven moment een feest in spijkenissen gegeven. Gewoon voor zijn, zijn homies, ja. waar die vandaan komt. Ja, dus ja. die band is er nog wel, hoor. Met het thuisverontdekking. Ja, nee. Helpt natuurlijk enorm om Amsterdam op de kaart te zetten. Um, jullie hadden het net al over nou, het idioot dat 24, je kan niet 24 uur doorfeesten in Amsterdam, maar daar wordt iets aan gedaan. Ja, uh, je merkt heel langzaam uh, dat de politiek uh, er klaar voor is. Dat denken we al tien jaar, maar er zijn nu ook daadwerkelijk de eerste stappen gezet. Hè. Locaties buiten het centrum mogen een, aanv mochten een aanvraag indienen om een, uh, een ontheffing op die sluitingstijden te krijgen. De clubs in Amsterdam mogen inmiddels iets vaker, wat langer open. Dus ja, heel langzaam gaat het wel de goede kant op, hoop ik. We bungelen zeker niet onderaan qua uh, toffe steden om, uh, om uit te gaan. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee zeker niet. We doen het goed. Jordvinia, Dennis Rijer, dank heren. En uh, misschien kom ik hier nog tegen vandaag. Graag gedaan. Okay. graag gedaan. Radio 1. BNN Today Lens Armstrong, er is natuurlijk weer heel veel te doen vandaag om hem. Hij, heeft, uh, hij is gestopt als voorzitter van zijn stichting Livestrong. Je weet wel, de stichting die zich inzet tegen kanker. We vragen ons af, uh, wat betekent dat voor die stichting? Esther Jacobs is Goede Doelendeskundige. Goedenavond. Hai, goedenavond. Le Livestrong is toch wel Lens Armstrong, hè? kan je zeggen. Hij is het gezicht van de stichting. Betekent dit dan misschien stiekem een beetje het einde van de stichting? Nou, dat lijkt me sterk. Uh, hij is wel de, de initiatiefnemer en in het gezicht van de stichting, maar ik heb nog nooit een goed doel meegemaakt wat zichzelf heeft opgeheven. Uh, er wordt altijd wel weer een nieuw doel of gezicht of uh, methodiek uh, gezocht. Dus ze zullen ja. het uh, zeker wel voelen, denk ik, in, uh, in inkomsten. Maar uh, ja, hun thema is zo uh, actueel nog steeds... dat ze zeker wel zullen doorgaan. Ja, ik denk toch dat heel veel mensen denken... ja, moet ik nou nu nog uh, geld eraan geven? Ik bedoel, je vereen zelf toch natuurlijk onmiddellijk met Lens? Ik denk je, dat zullen heel veel mensen afhaken, lijkt mij. Klopt, het is natuurlijk heel negatief wat er over hem in het nieuws is. Maar je moet niet vergeten, hij heeft wel echt die kanker gehad. En hij is er ook echt weer bovenop gekomen. En of hij nou met doping heeft gefietst of niet... hij heeft nog steeds een, een bovenmenselijke prestatie uh, geleverd. Zeker voor iemand die zo ziek is geweest. Dus volgens mij, het thema staat nog steeds. Maar de persoon Lens Armstrong die heeft nou wel een beetje negatief uh, bijklank. En dat is natuurlijk jammer voor zijn organisatie. Luister even mee. Uh, onze eigen Erwin Wennemars. Een, uh, een bekende supporter van de stichting. Die, uh, keerde zo op dat nieuws van vandaag. Toen we hoorden dat Lance Armstrong echt doping gebruikt had, heb ik alles wat maar met hem te maken heeft, heb ik erased uit mijn, uit, uit mijn leven. Dus ook al mijn liefstroom at Ik had zo'n prachtig geel bandje om. Ik heb hem en dus ik heb hem weggegooid. Ik heb een enorme kledinglijn van Nike die ik meteen de prullenbak in geflikkerd heb. En ik had ook een prachtige Oakley bril van de waarde van 250 dollar... die ik met de hamer kapot geslagen heb en ook weggegooid heb. Ja, nou ja, uh, Erwin kennen, uh, klopt het allemaal. <laughs> dat geloof ik best. Um, um, de vraag is natuurlijk, ik zag ook Mart Meets op tv... die zei ik hou hem om dat bandje, uh, dat, wat je al zegt, uh, die, die kan dat scheiden. Uh, hoe moet het nu verder met Livestream? Hoe gaat het verder, denk jij? Nou kijk, je moet even terug naar het uh, principe. Er zijn heel veel organisaties die zich inzetten tegen kanker of tegen een andere ziekte. En een organisatie uh, doet dingen. Ze doen onderzoek of voorlichting. Ze hebben een uitstraling naar buiten toe. Dat was in dit geval een bekend iemand die dan een beetje van zijn voetstuk is gevallen. Een en ze verkopen vaak producten of dingen of ze zamelen fondsen in om dat doel te steunen. Nou heb ik zelf een aantal jaar geleden een onderzoek gedaan naar al die polsbandjes. Mm -hmm. Dus niet alleen van Livestrong, maar van allerlei andere organisaties. Mm -hmm. En je koopt dus eigenlijk zo'n polsbandje gewoon voor een goed gevoel of om dat uit te stralen naar de wereld dat je erachter staat. Maar als je dat koopt, dan komt er nauwelijks iets bij het eigenlijk doel terecht. Dus uh, ja, je hebt het, het gezicht, de uitstraling... je hebt wat mensen met... dan doen om het te supporten... en je hebt ja. het feitelijke werk van zo'n organisatie. Je bedoelt met andere woorden, als mensen nu massaal stoppen met bandjes kopen... dan heeft dat echt niet zoveel invloed op de stichting? Nee, wel natuurlijk op de uitstraling. Hè, want ik begrijp de reactie best die we net hoorden... dat je gewoon echt teleurgesteld bent. Een ja. lens was en, en misschien is een, een held voor een heleboel mensen... En dan blijkt dat een deel van zijn verhaal uh, gebaseerd is... op iets wat buiten de regels is gegaan. Maar een deel van zijn verhaal is nog steeds echt waar. Ja, en hoe blijven ze dan wel aan geld komen? Nou, uh, ik weet niet precies de, uh, hoe uh, Livestrong aan zijn geld komt... maar ze hebben heel veel grote sponsors. Ze hebben mensen die periodiek geld overmaken... evenementen die voor zich georganiseerd worden, die bandjes. Ja. Dus ik denk echt dat ze het wel zullen voelen... dat ze een stuk minder geld binnen zullen krijgen... En als ik zijn advies mag geven, dan zou ik dit bericht niet negeren. Maar ik zou erop reageren van, goh, wat vervelend... dat een deel van het verhaal van Lance Armstrong nu uh, he, van, zijn, uh, van zijn voetstuk uh, valt. Maar kanker is nog steeds een groot probleem. En hij is iemand die dat heeft overleefd... en die een hele goede prestatie heeft geleverd. En laten we ons daarop focussen... en niet wat hij in de rest van zijn leven uh, doet. Duidelijk advies. Esther Jacobs, dank je wel. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord is voor vrienden van de show. Als eerste acteur Jan Kuyman die wil heel graag iemand feliciteren. Hey Willemijn, nou je weet het waarschijnlijk al de leukste en driftigste eens van de wereld is in Nederland 60 jaar geworden. Donald Duck. En nou is hij een goede bekende van mij, want vroeger werd ik altijd voorgelezen. Um, dus bij deze wil ik hem heel hartelijk feliciteren. Donald van harte op naar de volgende 60. En schoeneman Floris van Bommel die kreeg een hele pikante vraag. Hey Willemijn, Foxcom, die iPhone-producent, heeft bekend om schuldig te zijn aan kinderarbeid. En een journalist die vroeg me van de week of wij ons er ook wel eens schuldig aan gemaakt hebben. En uh, ja, volop. Hier in onze fabriek werken nu nog 60ers die op hun 14e begonnen zijn. En mijn overgrootvader is op zijn 11e begonnen. Maar tijden veranderen, gelukkig. Kinderen verdienen de jeugd. Los van Bommel was dat. Dit was een weer, BNN Today, voor vandaag. Straks in uh, NOS Langs de Lijn praten ze verder over Armstrong. Want natuurlijk was ook het nieuws vandaag... dat zijn sponsor Nike heeft vandaag het contract met hem verbroken. Um, dus dat scheelt sowieso weer een hoop geld. Daarover straks meer met Robert Meder in Langs de Lijn. Wij zijn er morgen weer. En. En. <lacht> Dit is Radio 1.